De gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 142, het eerste en het tweede vers. Ik tot de Heer met luide stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid toevoortgebracht. Als mij geen hulp of uitkomst breekt, wanneer mijn geest in mij bezweekt en oversteld was door het land, het gij, o Heere, mijn pad gekend? Psalm 142, versen 1 en 2. Het Gods woord zou worden gelezen uit het boek van Samuel, 1 Samuel 30, vers 1 tot en met 16. Het geschiedde nu als David en zijn mannen de derde dag te Siklag kwamen, dat de Amalekieten in het Zuiden en te Siklag ingevallen waren en Ziklag geslagen hadden en dezelfde met vuur verbrand hadden. En dat zij de vrouwen die daarin waren, gevankelijk weggevoerd hadden. Dat zij hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste, maar hadden hen weggevoerd en waren hun weegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad en zie, zij was met vuur verbrand en hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen heeft David en het volk dat bij hem was hun stem op hen weenden, totdat er geen kracht meer in hen was om te weenen. Davids beide vrouwen waren gevankelijk weggevoerd. Ainoam, de Jezuaalitische, en Abigail de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. En David werd zeer bange, want het volk sprak met hem van hem te stenigen, maar de zielen van het ganse volk waren verbitterd en niet over zijn zonen en over zijn dochters, want David sterkte zich in de Heere zijn God. En David zeide tot de priester Abjata, de zoon van Achimelech, brengt mij toch de Efad hier. En Abjata bracht de Efad tot David. Toen vraagde David de Heere, zeggende, zal ik deze benden achterna jagen, zal ik ze achterhalen? En zeiden tot hem jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen en gij zult gewisselijk verlossen. David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren. En als zij kwamen aan de beek bezor, zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hen, hij en die 400 mannen. En 200 mannen bleven staan die zo moede waren dat ze over de beek bezor niet gaan konden. En ze vonden een Egyptische man op het veld en ze brachten hem tot David en gaven hem brood en hij at. En ze gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en twee stukken rozijnen. En hij at en zijn geest kwam weder in hem. Want hij had in drie dagen en drie nachten geen brood gegeten of water gedronken. Daarna zei David tot hem... Wiens zijt gij en van waar zijt gij? Toen zeiden de Egyptische jongen, ik ben de knecht van een Amalekitische man en mijn heer heeft mij verlaten omdat ik voor drie dagen krank geworden ben. En we waren ingevallen tegen het zuiden van de Geretieten en op hetgeen van Juda is en tegen het zuiden van Caleb. We hebben Siklag met vuur verbrand. Toen zeide David tot hem, Zoudt gij mij, mij wel heen en afleiden tot deze bende? Hij dan zeide, Zweer mij bij God, dat gij mij niet zult doden, en dat gij mij niet zult overleveren in de hand, mijn zieren. Zo zal ik u tot deze benden afleiden. En hij leidde hem af en zie, ze lagen verstrooid over het gang, de ganse aarde, etende en drinkende en dansende om al de grote buit die zij genomen hadden uit het land der Filistijnen en uit het land van Juda. Onze hulp en onze verwachting, zij in de naam des Heeren. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt. Tot in de eeuwigheid en nooit laat varen. De werken zijn er handen. Genade, warmhartigheid en vrede worden u geschonken. Of rijkelijk vermenigvuldigt van God en Vader en Christus Jezus den Heere. door de Heilige Geest. Amen zoeken wij het aangezicht te zien. Heer, uw stem is in de natuur. Mensen is beest daar verwondigd als de God van de Ere dondert. Majesteit en heerlijkheid openbaart u... in de werken uw handen. Maar laat nu de kracht... van uw woord door uw eeuwige geest ook mogen zijn, Heer... als een kracht Gods tot de zaligheid... om verslagen te zijn en te worden voor u de eeuwige God tegen wie we gerebeleerd hebben. Mensen, kinderen... zullen we hier samen zijn voor uw aangezicht... met deze ouders en strak met hun zaad... aangewezen en verklaard in uw getuigenis... we hebben allen gezondigd... te derven de heerlijkheid Gods... de mens in zijn bestaanloos zijn voor u En dat nog dankzij niet eenlevend, niet wetend. Verdrag met de dood en met de hel. Geen uitgangen meer naar u en waarheid. Die de bron van alle licht en leven zijt aan u. Die kracht is uw goddelijke soevereiniteit. En eerlijkheid u wilt openbaren in gevallen mensen, kinderen en dat uitkomt te werken op uw tijd... en wijze door een almachtige goddelijke daad in het u... daar wedergeboorte leef in uw bloede leef. U wilt dat u de prediking gebruiken... leggend in de hand van uw eeuwige geest... als vrucht van uw verdiensten... gij die rijdt op het woord uw verwaarheid rechtvaardige zachtmoedigheid uw hand zou vreselijke dingen doen Schoud ons in de toenadering bedeelt met de zalving van de heilige bedekt ons in het bloed Hij geeft die genade en vrijmoedigheid door uw geest gewerkt om u heilig lastig te vallen als kanker u de Heere betrouwen of het u ook vanavond behagen mogen, uw kerk uit te breiden. Heer, de uitbreiding in de breedte, daar zal de doop van getuigen. Zijn deze ouders een bewijs van, dat u van kind tot kind werkt. Maar mocht het wezen, o Heer, dat u in dit zaad, naar het woord uw toezeggingen uw naam verheerlijke mogen. Tellen als een Israël ingelijst. Ze de naam van Sion's kinderen doen dragen. En in de donkerheid van de tijd betonen. Dat u doorgaat met de toebrenging en met de inzameling. ja, u hebt zelfs, uw sterkte gegrondvest uit de mond van de kinderen. Rechten, ze zijn er niet. Redenen zijn bij de mens niet aan te wijzen. Duizendvoudig is er oorzaak aan te wijzen. Dat u ons overgeeft aan onszelf. Aan de dwaasheid van ons bestaan. Ach, ontschouwt ons in uw gezalde koning opdat ook dit u de wonderen van uw genade vrijmacht zich openbaren, niet alleen in deze gezinnen, met deze ouders, en hun zaad dat u ze betrouwdet, maar laat het ook mogen zijn in de gemeente, onze jeugd, heren, wat weten ze nog, en wat horen ze nog van die leidingen, ...die zo eenzijdig en soeverein worden uitgewerkt... ...vanuit het heiligdom en doorleefd... ...in de harten van uw keurlingen... ...dat u in die jonge levens... ...wonen, werken... ...kinderen tot uw bekeer... ...in de doorwandelen van de kudde uitdelen... ...uit die eeuwige volheid... ...opdat er goed zij en ook dit uur Sion... Zijn barensweeën hebben. Het laat, uw erfdeel, onder de prediking van het woord. En de rijke beduiding van het sacrament onderwijs krijgen. Uit de heerlijkheid van uw priesterlijke arbeid. Niet alleen in uw verzoenende gerechtigheid als die tussentreder. Bij het aangezicht van uw vader. Maar laat het ook mogen zijn, Heer. Want die genadige opwas in de kennis van het lam. Grond onder de voeten en grond weg te halen om grond te geven. En recht te geven om als rechteloze nu de Heer om recht te vragen. En in de weg van heiliging, de voortdurende reiniging en dat bloed te leren kennen mocht ik. In de reine plassen van Jezus bloed mijn zielen wassen. Wat thuis is, we mogen het u betrouwen. We wonen en werken in de gezinnen. Wat ziek is, oud is, verpleegd wordt, ziekenhuizen verkeerd, dat we het u bevelen. Verborgen noden, verborgen kruisen, verdrietelijkheden des levens, we willen u de Heer opdragen. O Israëls ontfermer, dat u gedenkt aan de nood. Van vele levens, bevestig het woord, over wat heerlijk is de beschutting, bouwt uw kerk, op het gruis, zoals u dat door alle tijden in een eeuwen gedaan hebt u zou, Jeruzalem steen herbouwen uit het stof, daar zou uw volk weer wonen naar uw raad, God eeuwig hun zijn volle gunst betonen, dan zouden zij, Gods knechten en hun zaten... die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Denk aan de breuk van uw kerk. Bouwt uw Sion tot de einde der aarde. Woont en werk waar rouw en verdriet is. Geef uw knechten uw sterkte vanavond... en uw dienstknecht in de bediening van woorden en sacrament... de leiding, de salving, het getuigenis... Boodschappen over te brengen, door te brengen van de hemel op de aarde. En kon het wezen, heren, dat uw voetstappen in het midden van de gemeente werden ervaren en dat om uw naams, om uw verbonds wil. Amen. Ik lees het formulier. De heilige doop te bedienen aan de kinderen. De hoofdzoon van de leer, de dus heilige doops, is in deze drie stukken begrepen. Eerst lukt dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen er storend zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tezij wij van niets geboren worden. Dit leed ons de ondergangen besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen op dat... Wij vermaand worden mishagen om onszelf te hebben ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. De tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons als zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons was in zijn bloed van al onze zonden...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 en de dagelijkse vernieuwing ons levens, doordat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten daardoor vermits in alle verbonden twee begrepen zijn, zo waren wij ook weder van God door de doop, vermaand en verplicht tot de nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen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 zo mag men ze nog daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en al ook weder in Christen tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over mede tot ons en onze kinderen, zeg in de Genesis 17, vers 7, Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen u zaad na u en uw geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en u zaad na u. Dit betuigt ook Peter in zijn handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als hij de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden... Terwijl ik in het zegel dat verbond en de gerechtigheid dus verloos was, gelijk ook Christus aan omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft naar Marcus 10 vers 16. De weder nu de doop in de plaats daar besnijdenis gekomen is, zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot Zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons Zijn heilige naam al dus aanroepen. O Almachtige, Eeuwige God, Gij die naar Uw streng oordeel de ongelovige en onmoedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt.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 En door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inblijven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden. En met hem mogen opstaan in uw leven. Opdat ze het kruis hem dagelijks navolgend, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood. Om u in getroost verlaten. En de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon. Zonder verschrikken mogen verschijnen door hem. Onze Heere Jezus Christus uw Zoon. Die met u en de heilige geest in enig God leeft. En regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden. In de Heere Christus Ik heb gehoord dat de dopen ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw entwege hierop ongeveinsdelijk worden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom een allerhangende ellendigheid je ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen of niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of je de leer die in het oude en nieuwe testament in het artikel en des christelijke geloos begrepen is... en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt... die bekend de waarachtige en de volkomende de zaligheid te wezen. En te duiden... Of je niet beloofd en voor u neemt deze kinderen... als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn... waarvan en moeder zijt in de voorzijde leer... door uw vermogen te onderwijzen, te doen... En te helpen, onderwijzen en geliefde ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Tweeëntwintig keer. Ja, het is nogal om dat uit te spreken als een eet voor het aangezette ziel. Ja, in de voorzijde leer. Welke leer is dat? De voorzijde leer, ik heb u gevraagd of u uw doopformulier eens na wilt lezen. Er is het over de leer gegaan? Er is de leer uitgelegd, die leer die ons gezegd heeft dat onze kinderen van u in het rijk van God niet kunnen komen, zij dat ze van nieuws geboren worden, dat ze in zonde ontvangen geboren zijn, die leer. Die heenwijst naar de enige en de ware verzoening, uitgedacht uit de eeuwigheid en in de tijd gekend door het geloof, die leer. Daarin is een onlosmakelijke belofte verbonden. Ik lees bij de dichter van Psalm 37 een opmerkelijk getuigenis. Hij zegt, ik ben jong geweest. En ik ben oud geworden. Dus wanneer hij dit zegt, dan heeft hij een hoge leeftijd bereikt. En als je dat gezegd heeft, dan, dan is er een wonderlijk getuigenis. Jong geweest, oud geworden, maar ik heb nog nooit gezien de rechtvaardige verlaten. Nog zijn zaad Zoekende broer. De rechtvaardigen. Nou, ja, dat zijn we van nature niet. Dat zegt die leren ook. Die rechtvaardigen. Dat wijst op een gerechtigheid. Die ze ontvangen hebben. Geschonken zijn. Een gerechtigheid. Die verworven is. Een gerechtigheid. Die deelgemaakt is. En over deze spreekt hij. Als hij zijn leven terugziet, zijn jonge jaren, in zijn hoge leeftijd, dan zegt hij, ik heb nog nooit het gezien, dat de rechtvaardige werd verlaten. Nog zijn zaad zoekende broer. Daar ligt een toezegging vanuit het woord van God. Wat zoekt de mens dan buiten God eigenlijk? En begrijp je de waarde als u hier staan mag met uw kind. Ook hij, zij, ze zijn als een borduursel gevrocht in de benedeste delen der aarde. Ook daarvan staat geschreven. Gij wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboorte stond bepaald. eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Daar is het geboortecijfer mee bepaald. Begrijpt u dat? Dat heeft niets met menselijke berekeningen te maken. Nog met bepalingen. God heeft het uur van de geboorte... van uw kinderen gewild. Dat ook dat u daar wedergeboorte geboorte... niet zal ontbreken. Dat de heren waarmaken... een zaad van de heren gezegend. De uitbreiding van de gemeente... Ach, het is een toezegging. Als er geen geboortes meer zijn, dan is er ook geen voorwerp meer. Maar, maar zou het nu geen wonder zijn. Als de Heer zijn gemeente mocht uitbreiden. In uw gezin, in het leven van uw kinderen. Mag ik vragen stellen? Hij de werk mee. De we Ga niet over natuurlijke dingen spreken. Want dan zou ik vanavond zo roept u allen aan kunnen kijken. En wijzen op alles wat in uw eigen gezin in de loop van de tijd afgespeeld heeft. Wonderlijke wijding, wonderlijke bewaring, zorg, trouw. Genoeg om over te denken. Maar, maar wat ik wel meer bij een doopdienst gezegd heeft. Hebt u wel eens goed in het wiegje van uw kinderen gekeken? En heb je daar uw hangende wel eens bovenover gehouden? Dat meen ik. Dan kunt u vragen aan de gemeente gods. En gezegd, heren, daar liggen ze nou. Onbekeerd, onbekeerd. Als je waar hoor, we worden niet bekeerd geboren. En ik zou Gods kinderen tot getuigen kunnen roepen. Hoe ze daar iets van hebben gekend. Met een schreeuw naar de hemel Heren, daar liggen ze nou. Onbekeerd. ...opdat er nodende ziel geboren werd... ...en dat wat in de bediening van de doop is afgeschaard... ...ik neem er de absolute ware grondige reiniging... ...door het bloed van het lam... ...ook in het hart, in het leven van uw kinderen... ...en vergeet u zelf niet, verheerlijk zou worden. Gemeente, ik heb nog nooit gezien... ...dat heeft de dichter van 37 ons geleerd nog nooit gezien jong niet, oud niet dat de rechtvaardige werd verlaten nog zijn zaadzoekende brood en als er nou geen zaad is denkt u ook aan die gezinnen die uitzien waar de wieg nog nooit gestaan heeft ook wel eens gedacht aan die gezinnen waar nimmer kinder beluisterd is hoe dat? Nogthans nooit gezien: God bouwt zijn gemeente. We behagen hem ook uit dit zaad zijn kerk te bouwen. We gaan na de bediening van de doop naar gewoonte, de ouders en hun zaad toezingen uit 134 dat is heer de zegen op u dalen. Dat doen wij dan staande. Kunt u zitten denk achter de ouderlingbank hebben ze ruimte gehouden. Jacoba Gerita, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Stapje Nicolaas Dirk, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes Willem Johannes ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes Hendrik, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. En des heilige geestes. Jannetje, Gerita, ik doop u. In de naam des vaders. En des zoons. ...en des heilige geestes. Komt u. Stukje bijna. Zo, mag het ermee. Aaltje, Altje, ik doop u... ...in de naam des vaders... ...en des zoons... ...en des heilige geestes. Van Hendrik, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige Geest. Albert, ik doop u in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. Diana Gerarda Idopi. in de naam des vaders en des zoons ...en des heilige Geest. Geisbetter Gerlinda Hendrika, ik doop u... ...in de naam des vaders... ...en des Zoon, ...en des heilige Geest. O Cornelia, ik doop u in de naam des vaders en des Soon des Heilige Christus. Amen.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 met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door Hem uw lieve Zoon dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de nere Jezus Christus wassen en toenemen opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn gansrijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw zoon, Jezus Christus, met schade de heilige geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We Zingen Uit Psalm 43. We zingen de eerste drie. We zingen de versen 1, 2 en 4. Geduchte God, hoor mijn gebeden. Mijn God, ik steun op uw vermogen. En dan gaan we ook tot Gods altaren. Ik noem van 43 de versen 1, 2 en 4. Terwijl we zingen, kunt u de kinderen de gemeente uitdragen. We zingen. 43, 1, 2 en 4. Had uw gang maar. De geliefden, de tekstwoorden die wij vanavond met u overdenken willen... ...vindt u in het vervolg van onze bijbellezing... ...in het eerste boek van Samuel. Ik dacht uit 30, hoofdstuk 30... ...de eerste acht versen te overdenken. Ik noem alleen het laatste gedeelte van het zesde vers... Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Deze versen getuigen van de geloofslessen te siklag. Uw aandacht voor de geloofslessen te siklag. Drie gedachten, de geloofsbeproeving, de geloofsnood, en de toevlucht, De geloofsbeproeving. Voorwaar, toen hief David en het volk bij hem was een stem en weende. Tot er geen kracht meer in hem was om te wenen. De geloofsnood. nood. David sterkte zich in de Heer zijn God. En de toevlucht. Toen vraagde David de Heere wat verder volgt en dat geeft de Heer ook nu deze geloofslessen te verstaan voor ons ligt in het vervolg van onze bijbelezing over de David de mannagos hart de liefelijke in de psalmen die God hoog opgericht heeft een bijzondere gebeurtenis het thema noemde ik de geloofslessen, de siklag. En daarmee heb ik u duidelijk willen maken dat Gods gemeente op verschillende plaatsen gelegerd kan zijn. Dat houden we toch vast, of niet? En in die onderscheiden legeringen geeft de Heer ook weer onderscheiden lessen. Duidelijk te maken, ach, de lessen die de herders kregen in de velden van Efrata waren andere lessen die Simeon kreeg toen Jezus in de tempel werd voorgesteld. En de lessen van de vrouwen bij het graf, ze waren anders dan de les die Maria Magdalena even later ontving en zo in die onderscheiden lessen en legeringen tekent de Heere ook het leven van zijn strijdende kerk hier op de Aarde. Het verband wat ik de vorige maal u heb geprobeerd toe te lichten, heeft ons aan slot van die overdenking doen zien hoe de Heere zijn bijzondere zorg had over David en de zijne die op verzoek van Achis waren opgetogen tegen het leger van Israël onder leiding van Saul. Ik ga dit alles niet herhalen. Maar wil u even wijzen dat toen ook daar de zaak vastliep, hoort u, toen ook daar de zaak vastliep, de heren ruimte maakte om u duidelijk te maken dat de wegen die de Heer mij de zijnen houdt, eenvoudig, altijd doodlopende wegen bevatten. Maar dan ook het wonder van goddelijke genade daarin te leren, God baande, door de woeste baren en de brede stromen ons pad. Hij kon voorwaar wel zingen, toen Agis hem terugstuurde met zijn leger. Omdat de vorsten der Filistijnen hem in hun midden niet dulden. En herinnert u nog wat ik u gezegd heb? Als de wereld je duldt ziet het er niet zo best voor je uit hoor. Want als je het leven daar genade beleeft, dan moet de wereld u niet. En die van de wereld waar zouden de wereld het haar lief hebben. Maar omdat u van de wereld niet zijt. Daarom haat hij de wereld. En die Filistijnen hebben gezegd. We willen met de Israëlieten niks te doen hebben. En langs een wonder werd David teruggeleid. En je zou bijna denken dat ze daar wel getuigd hebben. En de Heer heeft ons wat groots verlicht. En hij zelf heeft onze druk verlicht. En heeft door wonderen ons bevrijd. Want dat voert ons immers... Na de opening van deze tekstwoorden. Immers, wij lezen. Het geschiedde nu als David en zijn mannen de derde dag te siklag kwamen. Dus hoogste arm geweld ontogen zal ik genoopt tot dankbaarheid. Voorwaar. De heren die maak waar de goddelozen zullen uitgeroeid worden van de aarde. En de rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten. Daar was weer een stap dichter tot de openbaring van het koningschap. Dat de heren toch beloofd had. Ik heb een held voor Israël hul beschoren, Hem uit het volk verhoogd. Hem heb ik. Uitverkoren, let u op, op weg naar Siklag, daar gaat een verkorene gods. Let u op, in hem lag begrepen de eeuwige belofte van Davids zoon en Davids heren. Naar de vleeswording zou hij voortkomen uit de lendenen van hen... ...die daar optrekt naar Siklag... ...met de zijnen 600. En wanneer ze dan optrekken... ...heeft hij niet kunnen begrijpen... ...ook niet kunnen berekenen... ...dat zijn aankomst in Siklag... ...zo anders zou zijn als hij had gehoopt. Immers ook daarin even tussen haakjes de lessen die de Heer in deze geschiedenissen... ons steeds weer maar voor ogen kon te houden. Wat? Gods weg is in de zee... en zijn pad is door grote waters... en zijn voetstappen, die worden niet gekend. Een leger op weg naar Siklag... naar een plaats die hij van de heren ontvangen had waar de Heer in het verleden zijn bewarende goedheid zo duidelijk geopenbaard had. Siklag. En dan lezen we het geschieden nu als David en zijn mannen de derde dag te Siklag kwamen. U kan weten wat dat moet betekenen. Daar was van tevoren immers een afscheid geweest. En dat afscheid, kan ieder van u begrijpen. Want daar in Siklag was enkele dagen tevoren een mobilisatie geweest. Daar was David opgetogen met zijn helden, zoals zelfs die Filistijnse koning het uitdrukte. En hij had de zijne achtergelaten. En kennende de wijsheid, kennende de... Zijn voorzichtigheid, weten hoe hij in het verleden gehandeld heeft toen hij als een veldhoen over de bergen zwierf. En met grote wijsheid de zijne lijden die aan hem toe waren, kan een kind het bevatten dat hij zomaar niet uit ziklag weggelopen is. Het afscheid, de mobilisatie, vrouwen die van mannen afscheid nemen. ...kinderen aan de rokken... ...en dan komt dat afscheid... ...zouden ze... elkander terugzien? Het was toch geen kleine zaak... ...waarom hij toch? Nou, dat moet u even voor ogen stellen... ...en nu komt die les... ...ja, ja, we zingen dat zo gemakkelijk... ...van de Heer is recht en al zijn weg en werk... ...en zijn goedheid kent in gans heelal... ...geen perk... En nu is het moment daaraan gebroken, gelukkig meegevallen van de zijde van God, niet waar. En dan naderen ze sikkelig, opgeruimd, blij met de wegende serie. Ja maar, als ze sikkelig naderen, dan kunt u gewoon lezen in deze eenvoudige geschiedenis, was het ons is opgetekend en als hij nu ten derde zaal bij Siklag kwamen. uit Uitverde geen spelende kinderen. Nee, geen wachtende vrouwen. Ook de wachten die David zekerlijk uitgezet heeft... om Siklag te bewaren met de restant van zijn leger... ze zijn niet te zien... En als ze dichterbij komen, dan zien ze immers de rookwolken opstijgen. En hoe dichter dat ze de stad naderen, hoe meer dat het hun duidelijk wordt. Namelijk de puin waar deze tocht in eindigt. In de puin van Siklag voert de heren zijn David... in de puin... van al zijn verwachtingen. En dan zou ik natuurlijk moeten ingaan... op de rijke betekenis van deze... dat naar de wonderlijke leidingen Gods... er momenten zijn in het leven van zijn gemeente... laten we het daar maar over hebben. Vindt u niet? Over dat wonderlijke leven... die die wonderlijke God met dat ware volk om te houden die met al de gebeurtenissen ons nu herinneren dat de kerk zo vaak in de puin van het leven terechtkomt. daar kom ik zo op terug begrijp je wat dat betekent de puin van je leven puin van uw gezin bedoelt u nou ja de puin van uw bedrijf, van uw huwelijk in onze dwaze tijd. Maar hier gaat het over de puin van een leven van een kind van God. De oorzaak, die is ons niet onduidelijk. En houd er maar goed rekening mee dat deze lessen van de hemel ons opgetekend zijn voor een volk die ook zo vaak in de puin van de leven terechtkomt... en er ook geen raad mee weet... en zo vaak die levensvragen komt te stellen... waar is nou God op wie nu bouwde? We zongen daar toch van... op U steun ik, op uw vermogen... gij kent die moeite en dat verdriet... of wordt de kerk in de wedergeboorte hemels gezind... En springen ze in één keer de hemel in. Maar dan gelooft u toch niet? We hebben hier een ingrijpende les. Voor de strijdende kerk gods op aarde, En die oorzaak even het voorwerpelijke. U proberen duidelijk te maken. Wat was er dan gebeurd? Ook dat is even een stuk historie. Die een korte toelichting vraagt. Namelijk... De Amalekieten in het zuiden en te siklag ingevallen waren... en in siklag geslagen en dezelfde met vuur verbrand hadden. Die Amalekieten, die kom je in de geschiedenis van Israël op verschillende plaatsen tegen. Ook daar is in het verleden in de Bijbellezing u gewezen... Toen David vanuit Siklag de vijandige stammen bestreed ook deze Amalekieten. En u kan weten dat ze altijd bezig geweest zijn te loeren op het overblijfsel gods. Zij waren het ook. Die het volk uit Egypte getogen in de woestijn van achteraan vielen op de zwakke plekken. Wat de kerk geleerd was. En ook deze Amalekieten liggende onder het oordeel gods. Na de opdracht des heren als zou dat hun gedachtenis uitgeroeid zouden worden. Hebben ondanks al de oordelen die over hen gegaan zijn. Hun vijandschap tegen god niet Hoor u? Niet prijsgegeven. Ze zijn doorgegaan, ondanks alle slagen, druk, duidelijke bewijzen van Gods ongenoegen, gewoon doorgegaan. Kunt u dat begrijpen? Ik hoor, ik hoor een kind God zeggen, dat begrijp ik hè? dat begrijp ik. Als God het er niet aan te pas gekomen was, had ik doorgegaan, Goh. En nu hebben ze in hun vijandschap lagen gelegd. Ook daar zingt die man naar Gods scharf van. Zij die mijn ziel belagen, leggen, lagen. En ontzien uw hoogheid niet. En ze hebben dat gezien. Ze hebben David daar in Sikla geslagen. Ze hebben gezien hoe hij wegtrok. Ze hebben de kansen berekend. En ook zij hebben gemobiliseerd. De uitleving van hun weerstand tegen God. En de dodelijke vijandschap tegen alles wat God genaamd wordt. Kan nu geuit worden. Dodelijk raakgierig. Zou je daar rekening mee houden? Want dat zijn ze die nog altijd springlevend zijn. Amalek is nog springlevend en zodra dat ze het Davidse leger hebben zien vertrekken één, twee dagen en ik daar in Siklag die kinderen zie spelen op de straat en daar een gemeenschap waarin dat misschien wel zuchtend meedenkt aan het uitgetrokken leven is in ene keer een plekje Siklag overspoeld en ze zijn van alle kanten binnengekomen en als ik de grondwoorden goed gelezen heb en verstaan... ...dan is dat nogal wat. Vrouwen uit de huizen, kinderen naar elkaar gejaagd... ...de boel kort en klein geslagen... ...en als een hoopje vee bij elkaar gedreven... ...zijn daar de restanten van Davids mannen en vrouwen bij elkaar gedreven. De kanttekening heeft ons daar wel zeer duidelijk gesproken... Hoe ze wraakgerig zich geworpen hebben op dat overblijfsel daar in Siklag. En toch, ik heb een opmerkelijke zaak gelezen. Ze kunnen ver gaan. En toch lag er een goddelijke beteugeling. En toch lag er een goddelijke bewaring over dat overblijfsel daar in Siklag. Want normaal zouden ze de boel uitgeroeid hebben. En zouden ze elk leven daar in Siklag afgeslacht hebben. En de staat, maar ze doden ze niet. Waarom niet? Omdat ze dat niet begeren. Omdat ze niet wraakgierig dit zochten. Zeker. Maar omdat Gods beteugeling er nog altijd is. Wilt u die les ook meenemen? Dat de Heer altijd zijn beteugelend vermogen houdt. Ze kunnen ver komen, net zover als God toelaat. Zo ver kon farao komen, tot de Heer zei: stop jij eens even. Zo ver kon Haman komen, tot de Heer zei: stop jij zeven. En kinderen Gods. Laat dat nou te midden van alle druk en kruis en onbegrepen wegen en de diepste diepten waardoor je leven geleid wordt u duidelijk zijn. Namelijk dat de ogen des heren zijn over de rechtvaardigen en hun en zijn ogen op hun gebed. En wie zal u dan kwaad doen in die genavogelsheid van het goede. Maar er gebeurt wel iets verschrikkelijks. Bijeengejaagd en de stad uitgejaagd en daar gaat alles in de vlammen op, alles in de vlammen, maar ik heb u een paar bijbelezingen terug toch duidelijk gemaakt, of willen maken, dat ziklag een belofte had, Ziklag betekende toch een geopende bron, daar sprong de eerste stad uit de erfenis van Benjamin en Juda. Daar werd de eerste stap aan het koningschap van David toegevoegd. En nu dat eerste wat daar gebeurt, dat gaat nou in de vlammen op. Zo lees ik het. Zo lees ik het. En dan komt de man naar Gods hart. En daar komen ze binnen. En een kind kan dat verhaal wel navertellen. Of niet? De puin zien. Ik zie dat leger binnenstormen. Ik hoor ze roepen om hun vrouwen. Ik hoor ze roepen om hun kinderen. En ze zoeken en ze ontdekken. Geen verslagenen, toch niet. Dan moeten ze weggevoerd worden. Zijn hun kinderen onteerd? Zijn hun vrouwen onteerd? Wat zou er allemaal gebeurd zijn? We hebben in de oorlogen die achter ons zijn. De schrikbeelden nog wel ogen. Als de mens losgelaten wordt. Dat die minder is dan de beesten van het veld. Ik zie ze daar in een wanhoop samen. Toen dacht ik. De kerk naar de grootste uitreidingen In de puin. In een wanhoop situatie. Voorwerpelijk goed meeluisteren. En dan lees ik nog wat. Niemand doodgeslagen. Van de kleinste tot de grootste hadden hem weggevoerd. En waren huns weegs gegaan. En in gedachten heb je dat kunnen zien. Die dodelijke vijand die Amalek Ha! Hij die daar neder die zal nooit meer opstaan. En die vesting daar in Siklacht, daar hebben we maar een einde van gemaakt. Nou is David alles kwijt. Ja, ho eventjes, maar zijn God niet hoor. Ik lees. Toen zagen ze dat het met vuur verbrand was. Hun vrouwen, hun zoon, hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Ach, ik hoef u dat allemaal niet symbolisch voor te stellen, zei. Moet u eens even denken, dat je straks uitkomt, je huis is leeggeroofd. Ja? Je bloed is weg. En je kinderen zijn weg. Of je komt s'avonds van je werk terug en je komt bij je woning en, en alles is weg. Je vrouw en je kinderen, weg. Ja, dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Maar hier staat het wel, en vergeest u niet, het huis van David en de tent van David en die vrouwen van David en die kinderen van David, die deelden ook in het oordeel. Je zou toch zeggen, dat de heer nu zou zeggen, je kan verkomen, maar van dat boeltje van David blijf je af, want dat is mijn koning. Maar ook hij wordt in het oordeel of liever nee. Mag ik het zo uitdrukken, volk Gods. Hij doet ook delen in de vaderlijke roede. Oei, dat is een zaai. Of wist u niet dat daar, wat daar in Sekla gebeurt, dat dat de vaderlijke roede is? Toen nou, waarin hij zijn kinderen loet en oefent om God over te houden. In de diepste diepten van het leven. En als u de zielsgestalte wil weten. Dan is het ons ook vanavond niet bedekt. Ze is ingrijpend genoeg. Toen hief David en het volk. Dat bij hem was hun stem op hem wenen. Tot ze geen kracht meer hadden om te wenen. Ik kan me dat voorstellen. Ze hebben door de stad gezocht. In de puin van hun huizen gekeken. Ze hebben alles ondersteboven gehaald. En alleen maar puin gevonden. Een verbrande boel. niet. En toen tot die ontzaglijke conclusie gekomen. Dat maakt het verhaal vanavond me duidelijk. Zijn ze samen gestroomd. En daar staan ze te wenen. Tot ze geen tranen meer hadden. Leed. Verdriet. Wat uiteindelijk uitgeschreeuwd is voor God. Ook daar zouden we natuurlijk voorbeelden te over van hebben. Van mensen, kinderen. Die dat verstaan in het verlies van hun dierbaren. Dat ze in de dagen van de rouw hebben gezegd. Heer, ik heb geen tranen meer. Ik ben uitgeschreeuwd. Maar nu ook de geloofspraktijk. In de leidingen die God met zijn strijdende kerk op aarde hield. Daar staat zoiets ingrijpends. Wat we zeker niet voorbij mogen zien in de opening van deze schrift. En het geschieden nu. Dus alles wat we u geprobeerd hebben voorwerpelijk voor te stellen. Dat is begonnen met het ingrijpende woord, het geschieden. U kent het lucas evangelie. En ook daar als de geboorte van Jezus aangekondigd wordt. Lezen we zo vaak het woordje. En het geschieden. Wat de Heer met dit aanvangen van dit hoofdstuk u en mij duidelijk wil maken. Mensen, God schrijft de geschiedenis. God schrijft de geschiedenis. En in die geschiedenis wordt het leven van Gods gemeente ingeweven. Met die onbegrijpelijke wegen. Met die onbegrijpelijke diepten. Zo diep dat je het niet uitgeschreven kan krijgen voor God. Moet het nog dieper. Moet je nog meer kwijt. Want mensen we zeggen dat in de weg van natuur en genade de Heer een jaloers god op zijn neer is. En het is waar. Het is waar. Maar dan een tijd in het leven over te houden. Dat je daar staat. En dat je zegt, nou ik heb niks meer over. Zeker. Het zou niet zo moeilijk zijn. Om de geloofsleidingen, waarin de Heer door het afgesneden heen zijn kinderen leidt. U te zeggen, dat je eens een keer op de puin van je natuurlijk leven komt. Als God de mens bekeert, kom je op de puin van je bestaan. Echt waar hoor. En als de Heer je afsnijdt van je werken, dan hou je niks over hoor. En als de Heer de ruimte maakt voor de tweede persoon van het goddelijke wezen. En dan moet je niet zeggen, dan begint hij weer. Want ik hou vast aan de leidingen die God met zijn kinderen houdt. In de onderscheiden standen van de genade. Maar dan komt die kerk heus in de puin terecht. En als God een afgesneden zaak doet om zijn volk te oefenen in de vrijmacht van het rechtvaardig zijn voor God. Zou u dat willen overnemen vanavond? Want je hoort zoveel van bevestigde mensen en van, en van geoefende mensen die zulke grote zaken kennen. Zullen we de toets van de schriften naast leggen? Kom je in de rechtszaal niet op hetzelfde plaatsje? van David terecht in de hopeloze afgebrande boel van al je bezittingen is die bekering dan niet verbrand in de rechtszaal zijn je werkzaamheden niet verbrand in de rechtszaal zijn je oefeningen nog niet verbrand en waar kom je dan terecht in de hopeloosheid van niets alles kwijt je leven kwijt alles kwijt en een schreeuw naar de levende God en dan verstaan we het geheim van het onderwijs van vanavond. David, nu krijgt hij alles tegen. Daar staat deze man die met grote wijsheid tot hier toe de zijne leidde, en dan lees ik iets ingrijpend aan het einde van de dag uitgeschreven en uitgeweend bij een afgebrande boel. Laat maar niet laten gaan van Mocht die afgebrande boel van Gods volken zo genoemd. Dat hoopje as dat je overhoudt, oude dominee van de poel. Die zou zeggen dat die leden toen Abraham zei dat die stof en nas was. Komt die oude baas wel eens horen zeggen weet je wat dat betekent. Dat was een uitgebrand vuur. Dat was de puin dat er overgebleven was. En toen was Abraham voor God bruikbaar. Ik lees iets ingrijpends. Dan staat hij daar met zijn mannen. En wat gebeurde er dan? David werd het zeer bang. Waarom? Want het volk sprak van hem te stenigen. Want het zielen van het ganse volk waren verbitterd. Een igelijk over zijn zonen en over zijn dochters. Waarom werd het hem bang? Hij kreeg tegenover zich zijn mannen. En we weten best uit de schrift dat er kinderen bij waren. En ze waren verbitterd. Ik dacht vanmiddag, zou ik met de gemeente een poosje over dat woord denken... Verbitterd zijn. Die kan je in het leven tegenkomen. Van die verbitterde mensen. Goed doet geen nut. En dagen daar verbogen uit. Verbitterde mensen. Die zijn ook niet meer aanspreekbaar. Want als David daar begonnen zou hebben om te zeggen. Ja mensen moet je eens luisteren. Laten we dat nog eens rustig met elkaar bespreken. Dan zouden ze geschreeuwd hebben. Hou je mond jij. Waarom dan? Wel David heeft het. Helemaal verkeerd gedaan. Verbitterd. En als een mens verbitterd is, dan doet hij wat. Dan steekt hij zijn vinger uit. Onthoud het dus. Van die levensles. Dan zegt hij. Jij. Jij. Jij. En nou natuurlijk mens verbitterd is. En vijandig tegen God. In druk en kruiswegen. Nou zegt die vijandige gevallen mensen ook. Jij bent een schoot God. Weet je dat? Ook dan steekt hij zijn vinger op naar de levende God... als moest ze juist nog. Maar Gods kinderen kennen dat ook... om zich heen van die verbitterde mens. De oorzaak van alle narigheid en verdriet... Ja, dat ze alles kwijt zijn... dat is David. Terwijl ze toch best konden weten... En nu kun ik het verband van die geschiedenis u wel duidelijker maken. En in het begin het ook u hebben willen zeggen. Hoe David in alle voorzichtigheid geleid en geleerd heeft. Jij had je niet met die Filistijn moeten omgaan. Niet waar? Dan had je met Agis geen verbond moeten maken. Je hebt je boeltje verkocht aan de Filistijnen David. Nou, dat zeiden ze dan toch maar. En we weten dat het niet waar was. De verbitterde mens heeft alle redelijkheid verspeeld en verloren. En tegen nu dat verbitterd leger, dat met de speren gericht op hem staat. Nee, dat staat eigenlijk niet. Dat staat als ze hem stenigen wilden. En dan zou ik eigenlijk met u denken moeten over dat begrip. Waarom werd in Israël gestenigd? En dan hoef je maar te denken aan die ingrijpende geschiedenis van Stefanus. Niet waar? Waarom hebben ze Stefanus gesteerd? Ze zeiden, je bent een goddeloze mens. Een mens onder God, een vijand van God, jij bent het. De stenen, ze hebben David als een goddeloze de eeuwigheid in willen sturen. En David heeft dat goed begrepen, het oordeel. Het ingrijpende oordeel, dat kunt u weer vinden in de wetgevingen in Deutonome en in Leviticus, wanneer de Heer opdracht gaf om te stenigen. Dat was het oordeel gods over de goddeloosheid. Ze hebben tegen David gezegd, je bent een goddeloos schepsel. Zeggen ze ook wel eens tegen een kind van God, hoor. hier van binnen, zeggen ze ook wel eens, je bent een goddeloos mens. En de vijand die zegt dat ook wel eens van binnen. En wat gaat David nou doen? Wel dat is heel eenvoudig. Hij is niet verbitterd. Wat is hij? hij is verslagen. Ja. ziel. Hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot. Berust eens heere, wel behagen. Hij doet al haast uw heilzonder. In de puin van het leven, God alleen overhouden. Hoe verzitten er nou in de kerk? Die zeggen: Ik begrijp die man, ik begrijp. In de weg van de afbraak van alles, heeft God me aan zijn zijde gehouden. Want ik lees David, sterkte zich in de Heer. Zijn God. Hoe? Ga ik u duidelijk maken? We gaan de versie zien. 38, 21. Ja. De gestalte van de man naar Gods hart. Zie mij, Heer. Wie in moet duchten, tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken. Toon dat je rampen ziet. 21 van 38. naar de zielsgestolen van David en ik heb gezocht naar het exempel in het hart van Gods gemeente om te weten wat de Heere in deze geschiedenis voor een levensles voor zijn kinderen heeft zie mij heel, die elk moet duchten tot u vluchten o mijn God verlaat me niet Blijkt dus dat in die diepten een kind Gods kan komen. Van een man die in de puin van zijn leven staat. Van een mensenkind die alles om zich heen heeft zien verbranden. Niet zo. Van een mensenkind die alles tegenkrijgt en nu ervaren mag. Dat God zijn gemeente nooit loslaat. Oi. Niet na praten hoor, niet na Maar dan vraag ik dich om de praktijk van uw eigen leven. Om eens een terugblik in uw eigen leven te slaan. En te zeggen, dan versta ik deze David. Dan begrijp ik deze David. Die bij alles wat hij in zijn leven overvaart. Dit ervaart. Dat God hem nog nooit losgelaten heeft. En dat God hem vasthoudt. En daarom mag deze man God vasthouden. Hij sterkte zeg. zijn kracht die hij ervaart door dat dierbare geloof. Ik noemde dat die heilige geloofstoevlucht die in de geloofsnood nood geboren is. Ja, ja, ook hier is het kruis noodzakelijk voor het zilver en de oven is voor het goud en ze zullen door veel verdrukkingen ingaan dat leed mij het heilige woord van God en dan ben ik blij dat zulke geschiedenissen staan u mag dat best vragen ken je de puin in het leven ja gemeente nogal wat nogal wat ja. ken je ook die tijden dat ze van alle kanten de pijlen op je gericht. hebben. Ja, die ken ik, ken ik ook wel. Ja. Maar ook wat hier deze man naar Gods hart zeggen mag. En hij sterkte zich in de Heere. Zijn God, de God van de eed. De God van het verband. Er staat wel iets wonderlijks in mijn schrift. Luistert u mij? Er staat. En hij sterkte zich in de Heere. Zijn God. God is zijn God. Dat is God niet van nature. Want de Heer werkt nooit de genade buiten de diepte van de val om. Dat kan niet. En in de diepte van de val is de mens buiten God terechtgekomen. Niet in een neutraal plaatsje. Niet nog wat overgehouden. Nog wat eigenschappen. Waarin dat hij naar God zoekt moet je niet geloven. Want het is niet waar. Die mens ligt volkomen buiten God. Maar nu leg hier ook de ruimte. Van de onbevattelijke trouw. Die God in Tobenk de gaan denken. David vertel eens wat van je God. Ja. Straks zei: Mag ik het zo zeggen? Dan moet je als ouders hier vanmorgen vanavond best begrijpen. Vlakke zouden ze zeggen. Je bent een groe, zei. Je bent toch blij met je kinderen, je bent toch trots op je kinderen, je pronkt toch met je kinderen, dat was toch na de geboorte niet onduidelijk als ze op kraanvisite waren en zei, nog even kijken of even in je armen hebben, niet? je wou ook toch laten kijken, het was van jou nou dat durf ik echt te zeggen tegen u dat de Heer ook pronkt met zijn gemeente heb je gezien mijn knechtje? Rechtvaardig, heilig. De Heer zegt, kijk, dat is nou mijn David. Mijn David. Ja, geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west nog zandwoestijn. Doet ons meer of minder zijn. Vasthouden. hoor. En hij sterkte zich in zijn God. Dan zou ik tegen hem zeggen, dat is een verkiezend God. David kende een verkiezend God. En verkiezing vloeit uit walbehagen. Dus liefde. Hij kent een rechtvaardige God. Hm? Hij kent een alwetende God. Hij kent een overal tegenwoordige God. Hij kent een leidende God. Een zorgende God. Een onveranderlijke God. Daar komen al de deugden die in God zijn tot hoogste luister. Zijn God. Bovenal. Die God die in Christus. Zijn God wilde zijn. En dan komt de verkiezing in heerlijkheid openbaar. En hoe doet hij dat? Wel, dan zegt hij, waar is de hoge priester? En dan zoekt hij de weg die God naar zijn vrijmacht... ...aan zijn vastgelopen gemeente toont. En dan zou ik je zoveel nog willen zeggen vanavond. De kerk in de puin. De kerk alleen. De kerk onder de gerichte God... En een gezicht tot de hoge priester. Hij is de tweede, zeker. Brengt, brengt hem met de eefeld, brengt hem. En dan komt die hoge priester. Want dat staat er echt in de schrift. En hij zegt, hij sterkte zich in de Heere zijn God. En David vraagde de Heere, ja... En zeide tot de priester Abjatar, de zoon van Achimele, breng me toch de Efot hier. En Abjatar bracht de efot tot daar. Hey. Hij zei niet, breng die hoge priester. Allee. Hij zegt, kom met de Efot. En ik heb u in het verleden er wel meer van gezegd toen het over Achimele ging. Als u zich dat nog herinnert. En dan komt deze hoge priester daar in het hogepriesterlijke gewaad. Als een type van hem, de hogepriester. Waarvan Paulus zegt, we hebben een hogepriester. Ja. Een voorspraak bij de vader. En daar staat hij in vorm. En nu gaat deze man door het dierbare geloof de waarde kennen van het tussentredende werk van de hoge priester Met de eefvot. Ja. En die zegt, vraag het de heren in de weg van de tussentredende bediening, de heilige gebruikmaking van het hoge priesterschap. En de arbeid van de hoge priester leunde ook op verkiezing en leunde op het bloed en leunde op een rechtmatige voorspraak. En in mijn gedachten hebben ik geprobeerd het beeld u te tekenen, jong en oud, al die mensen daaromheen. En ik zie bij wijze van spreken... als die hoge priester nadert... dan is de pijl niet meer op de boog. Dan worden de speren... worden niet meer naar David gericht. Want als hij komt met heerlijkheid en majesteit... is het eerste wat hij dempt, dat is de vijandschap. Ja. En dan gaat David die heilige gebruik maken kennen... Van de weg van de verzoening door de voldoening. Hij zegt, vraag het aan mijn God. Hoe moet het nou verder? Ja, langs de weg van de hoge priester. En nu wil de Heere antwoord geven. Een belofte in het tussentredende werk. Want ik lees het zo kinderlijk eenvoudig. En hij zeide. here, zal ik deze bende... Hij zegt niet de Amalekieten. Hij heeft over zijn vijanden niet zo leuk gepraat. Maar dat hoeft ook niet. Een bende is een bende. En wat tegen God is tegen God. En dat blijft zo. Zal ik deze bende. Zal ik die achterhalen. Zal ik ze najagen. En die zijde jaar na. Gezult ze achterhalen. En gezult verlossen. Hoor je. Het verlossende werk. En dan mag David weten. Het bijzondere opzicht dat de Heer heeft gehouden. Over de zijne. Davids voorzorg. Davids soldaten. Davids wijsheid. Davids krijgskunde. Hebben het niet gered. Mee. Hebben het niet gered gemeente. God heeft het gedaan. En de weg van de verlossing. En ik had er nog iets van willen zeggen. Maar mijn tijd is vol, ze gaan niet verder. ...als je het maar onthoudt... laat ik dan met een paar woorden mee eindigen: ...de kerk in de puin... ...de kerk met een afgebrand boeltje... ...de kerk alleen overgebleven... ...en blakende vijandschap houdt God over... ...de bediening van de hoge priester zal er zijn... ...wij hebben een voorspraak bij de vader... ...en de wijze waarop... Er lag een belofte aan verbonden. De verlossing die in die hoge priestelijke arbeid begrepen is. Gaat niet verder opklaren. Laat dat tot je troost zijn. David mag zijn geloofsogen. Ja natuurlijk. Opheffen naar de levende God. Hoor je hem zingen? Ja. Sta op. Verlos me heer. Gij hebt o God wel hier Getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt en met het gevaar ontrukt en gesloeg om op de karen. Verbrekend onverwacht hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen, ja, die voor zijn, die zijn meer dan tegen. Langs de weg van druk en kruis wordt de gemeente verlost. En met die kruiswegen hoef u echt echt geen medelijden te hebben. Want juist in deze wordt de kerk geoefend in de weg van de druk om God over te houden. En laat dat nou een wonderlijke preek zijn met de doop van je kinderen. Als je dan alleen maar dit onthoudt. Als later je kinderen wat groter worden. En je gaat eens handelen over de voorzijde leer wat je beloofd hebt. Hoor je het? Hij belooft. En ze zeggen vader en moeder. Toen ben ik gedoopt. In die augustus, in dat eerste jaar van de nieuwe eeuw. Waar heeft die dominee toen, misschien ben ik al lang begraven, wie weet dat. Waar heeft die man toen over gepraat. Hij zegt, bekend kind ze moet je luisteren. Maar David sterkte zich in de Heer een God. En ze zeggen, wat betekent dat vader en moeder. Dan kan je dan vanavond van deze preek, als je dat dan maar onthoudt. Toen was hij in de puin van het leven. Toen was alles aan het eind. Toen was er geen ruimte meer. En toen heeft hij God overgehouden. En dan mag je tegen je kindertje zeggen. Kinderen, er is geen gelukkiger volk dan een volk die God over mag houden. ten slotte, gemeente. De eenvoudige geschiedenissen van David die we zo nagaan. Ze hebben een les geleerd. De les die Johannes op de moest zag. Ik heb me anders gewild. Ik heb me anders begeerd. Ook wel eens anders gedacht. Maar ze zal niet anders zijn. Ze komen allen uit de grote verdrukking. En hebben hun kleding gewassen in het bloed. Amen. Betaamt ons Heer u te danken. Dat u niet alleen de volk opzamelt. Maar ook de lijden die u houdt kom voor te stellen als een toetsteen in het vaak in de puin eindigende leven van uw kinderen die in natuur en genade in de weg van de afbraak leren god maar ook al over te houden want ze komen alle uit die grote druk en ze worden in druk geheiligd zo heb u het gewild het beeld christus gelijkvormig te zijn Zullen we met hem lijden, we zullen met hem verheerlijkt worden. Dan wordt het wel eens een wonder. Ik draag zegt Paulus de littekens Christi. En er was hij verblijt in om dat beeld gelijkvormig te mogen zijn. Er staat van de jongeren geschreven dat ze verblijd waren om Christus welsmaadheden te dragen, alleen wetend dat u de doodswonden nam om de littekens van uw kerk te zelven en te heiligen. Denkt ons, gedenkt ons samen met deze ouders. lees ze de boodschap meenemen tot onderwijzing in het onderwijs aan hun kinderen. Laat dit zaad gezegend zijn in Davids zoon en Davids here. Laat de gemeente kracht putten in de leidingen die je met uw kerk houdt, uw volk tot troost... Te kort mocht u verzoenen, ons lijden over de wegen, om Jezus wel, amen. We zingen, soms kan dat wel eens leiden, Nog niet? Maar de Heere zal u geven, 42. Maar de Heere zal u geven, hij die zijn gunst gebiedt. En ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied, zal zijn lof zelfs in de nacht zingen dat ik hem verwacht... En mijn hart had mij mocht treffen tot de godnislevens levensheffen. Vijf van 42 is onze slotzang. Heen in vrede. Ontvang de des Heer. De Heere zegenen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.